Drie uur Herman Vriend met het NOS Journaal. In Beieren is een Nederlandse dubbeldexbus uitgebrand. De 60 inzittenden konden tijdig het voertuig verlaten. De bus van touroperator Sunweb reed op de snelweg tussen Salzburg en München... toen de chauffeur ter hoogte van Irschenberg vlammen uit de motor zag komen. De snelweg werd enkele uren afgesloten om de brandweer de ruimte te geven het vuur te blussen. De reizigers waren op de terugweg van een wintersportvakantie in Italië. Ze zijn inmiddels met andere bussen naar Nederland teruggebracht.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 De Nederlandse honkballers zijn op de World Baseball Classic in Tokio vernederd door thuisland Japan. In het volgepakte Tokio-Dome won Japan met 16-4. Ondanks de nederlaag kan Oranje nog steeds de finale pool van het WBC halen. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens moet morgen dan wel winnen van Cuba, de 25-voudig wereldkampioen. Maar dat lukte in de tweede ronde van het toernooi ook al. Nederland versloeg de Cubanen af vorige week met 6-2. De Zuid-Koreaanse schaatster Lee Sang-wa heeft in Heerenveen de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen over 500 meter gewonnen. Thijsje Oenema eindigde in het tiaf als derde. De 24-jarige Lee won ook de wereldbeker van deze afstand. In de Eredivisie heeft Feyenoord een belangrijke overwinning behaald in de strijd om het landskampioenschap. De Rotterdammers wonnen in Kerkrade met 1-0 van de Rode JC door een treffer van Pelle in de eerste helft. De ploeg van Ronald Koeman gaat nu samen met de PSV aan de leiding in de Eredivisie. Ajax kan de eerste plaats overnemen als het vanmiddag wind van Peksvolle. Het weer, het is bewolkt en soms valt er nog wat sneeuw. De temperatuur in het noorden ligt rond het vriespunt. In het zuiden is het nog een graad of drie boven nul. De noordoostenwind maakt het ijzig koud. Dit was het NOS Journaal. Tot 70 procent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 Vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Komt nu schapruimen bij Macro. 70% korting op trendy tuinstoel en lichtbed. Ja. 4 minuten over 3 bijna. We gaan weer verder met Langse lijn. Tweede uur. We beginnen in de Amsterdam Arena. Want Ronald van der Geer ijs kwam kort voor het nieuws op 2-0. Maar Sim de Jong bleef liggen. Maar Sim de Jong staat inmiddels weer. Uh, Sim de Jong is uh, opgelapt. De uh, reden van de blessure was het uh, uitstoken been van uh, Diederik Boer. Die met een uiterste krachtingspanning nog probeerde om de goal van de Jong te voorkomen. En daar de aanvaller of middenvelder van Ajax bij raakte. Het staat 2-0 voor Ajax binnen 7 minuten. Twee doelpunten. De eerste van Siktersson, de tweede van de Jong. We spelen 33 minuten. FC Utrecht tegen RKC, Rachtan Niemeijer. Nog een 12,5 minuten tot aan de rust in Utrecht. De lampen staan aan, het is 0-0. En eigenlijk is het de afgelopen minuten niet zo heel veel gebeurd. Het is 0-0. Gaan we naar het schaatsen. Je hebt een spelletje 4 op een rij. Gisteren bent het 5 op een rij. En nu Sebastian. Nu is het zes op een rij voor Jan Smekens. Uh, als hij er nog twee uh, bij haalt volgend seizoen... komt hij op gelijke hoogte met Jens Uwe Maai en Jeremy Waterspoon. Die, deden er, uh, ooit, die wonen er ooit acht op een rij. Maar Jan Smekens wint weer in Ereveen. 34, 83, 900ste voor Giorgi Kato. Michel Mulder op plaats, 3. En uh, zij gaan met Ronald Mulder naar het WK. Het WK waar Jan Smekens na zeven overwinningen dit seizoen... op de 500 meter in World Cup verband de absolute topfavoriet is. De hockeytopper in Eindhoven, hoor zwart ...tegen Bloemendaal. Tim Steens. 18 minuten gespeeld en er is goed en slecht nieuws voor Oranje Zwart. Het goede nieuws is dat het 1-0 voor staat dankzij een treffer van Rob Rekkers. Hij profiteerde van een fout van Thomas van Doorn in de verdediging van Bloemendaal. Pikte die bal van zijn stick en met een backhand passeerde hij Jaap Stokman. En het slechte nieuws voor Oranje Zwart is dat Marcel Balkenstein, de verdediger... ...de International, is uitgevallen met een gebroken vinger dan hebben we goed en slecht nieuws over het honkbal. Het slecht nieuws is namelijk dat we verloren hebben van Japan met 16-4. En het goede nieuws is dat we Robert Eénhoorn er zo over aan de lijn krijgen. En vooral ook naar morgen kijken, de nieuwe wedstrijd tegen Cuba. 80, een dikke hit voor de fine young cannibals. She drives me crazy. We gaan naar Ajax, Spek, volle. Uh, misschien wel de nieuwe koploper, Ronald van der Geer. Maar de spelen ze als een aanstaande kampioen. Nee, ik vind het uh, niet overtuigend. Maar dat heeft ook van alles te maken met, uh, met Zwolle. Dat eigenlijk ook uh, een beetje krachteloos over het veld loopt. En eigenlijk niets creëert. Net wel twee corners heeft mogen nemen. Maar daar eigenlijk ook uh, weinig vruchten van heeft uh, kunnen plukken. Het is eigenlijk zo boeiend op dit moment. Ja, Het is, het is beslist bij uh, 2-0, zo lijkt het. Na 38 minuten. Dat uh, uh, ja, het lot van een klein vogeltje dat hier over het gras loopt in de arena. Eigenlijk uh, meer mensen bezighoudt dan het voetbal op dit moment. En hij zit nu een beetje in de penair in het beestje. Want ja, hij was al die tijd op de helft van... Van Ajax, daar waar Zwolle niet kwam. Maar uh, de deugd niet heeft nu toch uh, het veld van. Uh, of de held van Zwolle gevonden. Ja, daar is Ajax natuurlijk met enige regelmaat. Dus uh, het aantal hardkloppingen neemt toe. Nee, laten we even kijken naar uh, Ajax. Dat heeft eigenlijk deze wedstrijd wel onder controle. Niets te duchten van, uh, van Zwolle. Dat uh, ja, wel over het veld loopt. Maar eigenlijk nauwelijks uh, een vuist kan maken. En Ajax speelt rond. Heeft veel balbezit. En komt er zo heel af en toe eens uit. Nu met Van Rijn aan de rechterkant. Maar die voorzet wordt onschadelijk gemaakt door Joost Broersen. Bal wordt weer opgevangen door uh, Eriksen. Uiteindelijk een korte combinatie met Ziektochtstom. Dan uh, aan de linkerkant Fischer. Die weer de as van het veld opzoekt. Palsen. Palsen een stukje weer naar achteren. Ja, dat gebeurt wel vaak. Dat Ajax balbezit heeft. Uiteindelijk de diepte kan zoeken. Maar kiest voor uh, zorgvuldigheid. En dan toch. Nog eerst weer achterin begint met opbouwen. En Zwolle af en toe kan het wel onderscheppen. Dan probeert het wel. Zoals nu bijvoorbeeld de snelle Gravenbeek aan de rechterkant te lanceren. Maar dan zit er eigenlijk altijd wel een Ajax-verdediger tussen. Dus er is niet zo heel veel aan de hand voor Ajax. Dat via Citroën op 1-0 kwam. Eigenlijk had de IJslander ook de tweede goal moeten maken. Voorzet van Van Rijn vanaf de rechterkant. Goeie kopbal. Echte spitse kopbal van die, die stevige IJslander. Maar een goede redding van Boer. En uiteindelijk was de rebound een prooi voor Siem de Jong. Die daarmee dus ook maar weer eens een doelpuntje meepikt. En topscorer blijft van Ajax. Met nu negen doelpunten. Het bal bezit voor Scheune aan de rechterkant. In combinatie met de Jong. Die krijgt een tik. Ja, flink toch. Van Broersen. Als Chanté ziet, de Jong naar de grond gaan. En denkt. Nou, ik speel die bal maar even over de zijlijn. De Jong staat wel inmiddels weer. Was dus al even behandeld na die aanvaring met Diederik Boer. Bij de tweede Ajax-goal. En krijgt nu een tikje van Joost Broersen te verwerken. En de aanvoerder van Ajax toch weer eventjes met de handjes op de knieën. Van Siegem gaat er even naartoe. Vraagt hoe het met hem gaat. Nou, ja, het gaat wel. Wel goed, maar ik kan me zo voorstellen dat bij een 2-0 voorsprong en weinig aan de hand in deze wedstrijd... er misschien straks wel een wissel plaatsvindt dat de boer zegt, nou jong, kom maar... Voor jou heb ik nog wel een paar anderen in de tweede helft voor deze wedstrijd tegen Zwolle. Dat probeert afdiets te bereiken. Natuurlijk, dat is een beetje de pelle van Zwolle. Die moet duels winnen van Al de Wereld. Duels winnen van Mooi Zander. Maar tot nu toe slaagt de Zweet daar niet in. En heeft Ajax dus ook weinig problemen met hem. Zoals het eigenlijk met geen enkele Zwolle naar problemen heeft. Blind heeft de bal op eigen helft, speelt de bal terug. Ajax heeft dit duel onder controle. En staat vanuit die controle op een 2-0 voorspel. F Utrecht tegen RKC. Het was weinig voor hefend draagdag. Ja, het is ook stil in het stadion. Een minuut of vijf nog tot aan de rust. 0-0. En nu komt Jozef Zoon al in de wedstrijd als invaller. En die gaat er vanaf najaar. Geblesseerd geraakt rond de middenlijn. Een duel met Or, de Australië van Utrecht. Ik had niet het gevoel. Het was ook lastig te zien, zelfs in een herhaling. Maar ik had niet het gevoel dat daar sprake was van een overtreding van Tommy Oor. En het zou me niet verbazen als de bedoeling was eigenlijk om Bukali er vanaf te halen. Want Bukali kreeg geel in deze wedstrijd. is al een aantal keren in de buurt geweest... Van een tweede gele kaart. De laatste keer een overtreding op Duplan. Die die hardhandig opzij zette met een bovenbeenactie. Dat is even een vrije trappel van Wouters die overigens een meter naast ging. Maar ik denk dat Herwin Koeman oorspronkelijk van plan was om Bukari er af te halen. Die zit een beetje op het randje, maar nu die met die blessure van Naya hij heeft een andere keuze gemaakt. De trainer van LKC tegenwoordig, de oud-trainer van FC Utrecht nog even. De trap van Robin Ruiter, want hij had de bal is nauwelijks in actie geweest. De keepers hebben niet hoeven optreden de afgelopen 10, 15 minuten. Geldt ook voor Jeroen Zoeters. Bukari neemt over. Daar is de kaas van Chevalier RKC probeert eruit te komen met aan de linkerkant van het veld... Mart Lieder, de speler van Purmerstein en Vitesse. Maar de bal komt terecht bij Ruiter, dan Wuitens in het Utrecht-Strafsomgebied. De bal is teruggekeerd en ruimte bij Kali op de linkerflank. Gaat nu richting Bulthuis, die kan de middenlijn gaan oversteken. Allemaal nog aan de linkerkant van het veld. Er wordt gezegd door Moulenga, spelen maar naar Torenstra. Maar de bal gaat via de voeten van Lamey. Over de zijlijn, vlakbij de dugout van RKC. Bulthuis gooit in. Overigens torenstraan. zijn naam viel even. Kan zijn stempel op het aanvalsspel van Utrecht nog niet drukken. Het is geen wedstrijd van hoge kwaliteit. Bulthuis gaat lopen aan de linkerkant. Maar loopt de bal in met Jozefzoon in de buurt over de achterlijn bij RKC. En dus is er een keeperstrap. In net de 43ste minuut een keeperstrap voor Jeroen Zoet. Nog geen doelpunt in de gewaard. Utrecht RKC 0-0. Mooie dag voor Jorien Termos bij de WK Shortwack in Debrecen Ze wonnen eerder al zilver op de 1000 en juist in de superfinale op de drie kilometer... werd ze ook nog eens keurig derde bronzus. Ze werd uiteindelijk vijfde in het klassement. Wang is de wereldkampioen geworden. We gaan weer hockeyen in Eindhoven. Oranje-Zwart aan de leiding tegen Bloemendaal, Tim. Nog steeds? Ja, nog steeds Tom. Het is nog steeds 1-0 met nog negen minuten te spelen in die eerste helft. En ik moet zeggen, ondanks de kou, want dat is met name voor de Wisselspelers heel lastig. Want als je even op de bank zit, dan word je echt heel koud. En dan moet je zorgen dat je snel weer inkomt. Nou, dat gebeurt ook. Beide coaches, Russell Garcia, de Engelsman bij Bloemendaal en Michel van den Heuvel bij Oranje Zwart, die zorgen dat de spelers inderdaad niet heel lang op de bank zitten. Want uh, ja, dat kan bijna niet met deze kou. Het is nog steeds 1-0 voor Oranje Zwart. En ik moet zeggen: het is een hele aantrekkelijke wedstrijd. Beide ploegen spelen vol op de aanval. En dat mag ook wel als je ziet dat bij beide. Ploegen heel veel internationals spelen. Met name bij, uh, bij Oranje Zwart bijvoorbeeld uh, vijf uh, Nederlandse internationals. En daarna nog uh, wat uh, twee Pakistani en een Belgische international. En bij Bloemadaan natuurlijk uh, wat uh, oud-internationals. Onder wie uh, Teun de Nooier en Ronald Brouwer. Nu uh, Oranje Zwart in de aanval. Via een van de Pakistaniën. Rashid is dat. Maar hij komt er niet uit. Wordt teruggedrongen. De bal moet helemaal terug. Dan onderschepping door Roel Bovendeert. Roel een kansje nu. Voor Dieder van Puffen die gaat de cirkel binnen, maar wordt goed verdedigd door Mink van der Weerden. En zo blijft het hier in een aantrekkelijke wedstrijd met nog acht minuten tot de rust. 1-0 voor Oranje Zwart. En over rust gesproken langzamerhand richting de rust in de Amsterdam Arena. Ajax tegen Pex Zwolle, Ronald. Ja, nog, wat is het, 44 seconden, 2-0. Siktersom en de Jong hebben ervoor gezorgd dat Ajax eigenlijk geen problemen meer heeft met Pex Wolle. Dat zo heel af en toe eruit kwam. Die zag net wel een aardige bal van, van Klisch, maar dan wordt van Polen weer klemgelopen in het Straslopgebied. En heeft hij rechtsbek van van Wolle net niet de bagage om daar nou iets mee te doen. Aardige voetballer trouwens, die Klisch. Maar logischerwijs, in deze wedstrijd kan hij geen stempel drukken. Zoals heel Pax Wolle eigenlijk machteloos moet toezien hoe Ajax vooral de bal heeft. En wel Domineert, zonder dat het de laatste minuten nou heel veel creëert vanuit die uh, dominante situatie. Lachman, bal terug naar Boer. Gaat er wel gestoord worden door Eriksen. Boer wil verplaatsen, dat is een hoge bal. Richting uh, Mochtar, die is uh, twee turnen verhoog. bal gaat ook hoog over hem heen. En via Alderwereld Vermeer, die uh, eigenlijk vrij werkloos kan toekijken vanmiddag, gaat de bal naar Palsen. Die kan uh, wel eens wat versnellen. Zou de bal in de diepte kunnen spelen richting uh, Fischer. Maar ja, dat wordt weer gezien aan de rechterkant bij Pek door Bram van Polen. En terug naar Diederik Boer. Die dan de bal meegeeft aan Joost Broersen. Broersen vlak voor zijn eigen strafschopgebied. Ik denk dat de Zwolle naar ook naar het scorebord kijken. Weten dat er alleen nog wat oponthoud is geweest rond Siem de Jong. Dus nou een minuutje is te rechtvaardigen. En dan zal Tom van Ziegel toch wel een einde maken aan deze eerste helft. Begon eigenlijk misschien wel een beetje met het gevoel van. Nou ja, laten we hopen dat het goed komt aan deze wedstrijd. Maar er moet echt wel een wonder gebeuren. Wil Zwolle in de tweede helft het Amsterdammers nog lastig maken? Helemaal, eh, om, om te voorkomen ...dat de Ajax aan het einde van deze dag niet de koploper van de eredivisie is. Voorlopig gaan we aan de thee, koffie of iets anders lekkers. 2-0 voor Ajax. Siktersson en Jong maakten de goals voor het helftal van Frank de Boek. Utrecht en RKC, ook richting de rust. Ragnaar. We zitten in de extra tijd. Die duurt nog een anderhalve minuut. 0-0 stand in Utrecht. Duits met de bal naar voren bij RKC. Veel te hard. Slechte bal eigenlijk van de middenvelden van de Waalwijkers. En daar is doelman Robin Ruiter buiten zijn strafschopgebied. Misschien nog één aanval van de thuisploeg. Lange bal vanaf de rechterkant. Torenstra dan op het hoofd van Drost. En dan kan RKC nog een keer gaan uitverdedigen. Beide aanvalslinies komen eigenlijk totaal niet in het stuk voor. En dat maakt het als kijkspel echt onaantrekkelijk. Misschien dat er nu iets kan met Boekade. Ja-namen op de borst. Halverwege de Utrecht de helft. De linkerkant van het veld. Dan krijgt hij Bukari bijna nog een herkansing. Maar zit Torenstra daartussen ook weer slordig. Speelt hem te ver voor Kali uit. Dan herstelt Kali dat met hulp van Torenstra... Komt dan Tommy Orr in balbezit, maar draait achteruit naar Bulthuis. En dan zitten we een seconde of veertig voor het einde van de eerste helft. Lange bal naar Mulenga. Dat zagen we een paar minuten geleden ook. Hij ging eigenlijk onder de bal door. Kali had een vrije loop richting de doelman van RKC Waalwijk, Zoet. Maar hij verslikte zich in zijn passen, Kali, en was toen de bal kwijt. Nu aan de rechterkant voor Utrecht. Nog een keer een actie van Duplan van de Marel. De rechterverdediger gaat het strafschopgebied binnen. Vel op de huid gezet door Robert Braber. En dan krijgt Utrecht nog wel een ingooi. Vlakbij de hoekvlag daar een meter of tiende vandaan. bal gaat naar Duplan. Veel geattaqueerd in dit duel, maar nog altijd fit. Lange bal van Van der Madel voor het doel op het hoofd dan van Van de Gun. En weggehaald door Duits. Dat lijkt me voor de scheidsrechter van dienst. Voor Erik Baar maar een goed moment. En hij denkt er zelf net zo over om af te fluiten. Het einde van de eerste helft. Geen doelpunten in Utrecht. Bij Utrecht RKC een tegenvallende wedstrijd helaas. Waar staan we tot dusver in speelronde 26 van de Eredivisie. ajax tegen PEC dus rust bij een 2-0 stand. Doelpunten van Sichtersson en De Jong. En nu hoort het zojuist van Ragnar naar Utrecht tegen RKC nog altijd 0-0. Eerder vanmiddag eindigde rode JC tegen Feyenoord in 0-1. Doelpunt van Pelle. En straks om half 5 hebben we nog FC Twente tegen Vitesse. Holiday, Will and the People, de nieuwe single. Nog even het uh, shortwekker afmaken. Het uh, WK in Debrecen, Zojuist geen uh, medaille voor de Nederlandse mannen. In de superfinale, Shinky de Knecht werd daar vierde. En Frik van der Wart werd negende. Gaan we even naar Tim Steens. Even een standje halen bij uh, Oranje Zwart <laughs> tegen Bloemendaal. Ja, tussenstandje... Uh... Van, want het is met nog één minuut te spelen 1-1 geworden. Het was de eerste strafcorner van uh, Bloemendaal. Die werd veroorzaakt door een uitstekende actie van Good Old Teun de Hij pikte de bal daar in de cirkel uh, en legde hem op een voetje bij een oranje-zwart verdediger. En die eerste strafcorner werd feilloos benut door de Australië Chris Zuello. Die hebben ze ingehuurd dit seizoen bij Bloemendaal. Hij scoorde als een dertiende treffer van dit seizoen. Maar heeft wel de stand op 1-1 gebracht. Dan gaan we het hebben over het voetbal. Feyenoord deed dus allemaal goede zaken. Pellen, wie anders was de matchwinnaar. In Roda Feyenoord eindigde 0-1-0 overwinning voor de Rotterdammers. Die blij waren met het eindsignaal, natuurlijk, want er drie punten waren binnen. Maar ook omdat ze aan het eind van de wedstrijd toch nog een beetje in de problemen kwamen. Nadat ze eigenlijk het eerste deel gewoon echt heerste. Met de hakken over de sloot werd er dan ook toch nog wel gezegd. Bas Tichler praatte erover met Ronald Koeman. Er is een uur lang niks aan de hand... En dan ineens ben je niet meer bal vast. Dan gaat er van alles mis en loop je achteruit. En dan zit je op de bank en dan denk jij... Nou ja, dan kan de tegentreffer kan vallen. Wat jij zegt klopt. Ik Vond ons de tweede helft minder. We waren minder vast in ons voetbal. We waren niet de opbouw die we de eerste helft wel hadden. Nou, dat betekent dat je, zoals de eerste helft, ook je aansluiting hebt. Dus leid je bal verlies, dan sta je toch ver van je eigen kool. Dus we kwamen steeds dichter naar onze eigen verdedigend te spelen. En dan weet je, want dan breng je de moesje en uh, consorten breng je in hun sterkte. Nou ja, dan, dan moet je gelukkig zijn dat ballen net goed vallen. Of uh, het moment van een strafschop wel of niet. Bal op de lijn die, uh, die weg wordt gehaald. Ja, dan, dan mogen wij niet klagen over het geluk wat we in zo'n laatste fase hebben gehad. Ja tegelijkertijd kan je na een uur ook gewoon al op 2-0 staan... en is er niks aan de hand? Ja, maar veel kansen hebben we eigenlijk niet gehad. En, uh, we waren wel heel dreigend, uh, maar dat werd de tweede helft ook minder. En uh, ja, dan zie je toch, en dat gebeurde eigenlijk vorige week... tegen NEC uit ook al een beetje. Dan, dan, ja, dan moet je zo'n wedstrijd eigenlijk makkelijker uitspelen... want er was niets aan de hand. En, en, maar dat ligt aan, aan positie, dat ligt aan, aan vastigheid in het voetbal. Durven op te bouwen, ja, en, en dat werd allemaal minder... Ja, en dan krijg je zo'n uh, zo laatste fase van een wedstrijd. En uh, is dat nou geluk dat je overeind blijft? Of zeg je nee, nee, dat is omdat wij toch een ploeg zijn... die zeker naar de top gaat en dat is geen geluk meer? Nou ja, natuurlijk heb je uh, factor geluk nodig... Om, om ook dit soort wedstrijden, zeker zo'n laatste fase, door te komen. En, en aan de andere kant uh, dwing je dat ook af... Uh, de spelers die, die geven maximaal uh, geven ze alles. Ze gaan iedere duel aan. En, en, en op, dat, op dat gebied nooit aanmerkingen met dit elftal. Nou ja, en, en, ja toch dan kom je ook een voorsprong. Uh, en de tegenstander moet reageren. Ja, voorheen hadden we dit soort wedstrijden, denk ik, uiteindelijk niet gewonnen. En nu gaan we ze wel winnen. Nou ja, dat is de stap die je graag wil maken. Ja, en dan gaan we elke week over het kampioenschap beginnen. Wat heb je vandaag te zeggen? Dat we, dat we echt meedoen. Ronald Koeman na de 1 0 overwinning van Feyenoord in Kerkrade op Roda. Inmiddels rust in Eindhoven bij het hokje. Oranje-zwart tegen Bloemendaal staat 1-1. Gaan we het hebben over schaatsen. Bij de wereldbekerfinale in Heerenveen werd Thijsje Oenema... vanmiddag derde op de 500 meter. De Nederlandse zet in 10 van tijd neer van 38-10. Alleen shang li en Bai Ching Wang waren sneller. Verslaggever Jeroen Stekelenburg in gesprek met Oenema. Vrijdag stond je te mopperen. Hoe is dat nu? Nou ja, vrijdag mislukte mijn opening vond ik zelf. Inderdaad uh, ging ik nu heel veel beter. Ik opende nu weer 10-3. En dan was ik wel heel blij om. Mijn laatste binnenbocht die ging nog niet helemaal goed. Ben je voorzichtig? Ja, ik merkte dat ik hem niet door durfde te trappen. En dat is gewoon zonde. Want ja, dat kan beter. Maar ik ben heel blij dat ik nu wel op het podium sta. Alleen uh, ik voel dat het harder kan. Ja, wat is dat dan het grootste verschil nu? Wel podium, want uiteindelijk scheelt het maar 600 ste Ja, nou deze rit was ook niet optimaal. Alleen soms moet je wel eens tevreden zijn met wat je hebt. En uh, ik was vooral blij dat ik nu mijn opening weer liep. En, uh, het rondje was niet heel goed. Maar, nou nah, niet heel goed. Ik heb hier nog nooit zo hard gereden op die half. Alleen het kan beter en dat voel ik. Maar ach, ja dat... Uh, soms moet je maar even tevreden zijn. Voel je een stijgende lijn richting het weken afstanden over twee weken? Nou, ik voel wel dat ik er wel goed voor sta. Ik doe in trainingen goede dingen en... Uh, nou, bepaalde delen komen er in wedstrijden ook uit. Gisteren reken ik goed de laatste 200 meter en nu rij ik een goede honderd. Dus uh, ja, ik merk dat meer dingen bij elkaar komen. En als dat in één keer... Uh, ja, ik heb nog twee weken om goed te groeien, goed te oefenen en vooral ook te pieken. En dan, uh, ja, dan hoop ik dat ik op het WK wel echt gewoon twee goede racen rijd. Word je ook zesde in het placement. Zeg Zegt dat je nog iets? Nou, helemaal niks, want de eerste World Cup hier uh, werd ik achttiende. Dus ik had al dikke na heel weinig uh, punten in het begin. Dus ik heb een goede stijgende lijn uh, te pakken. Het uh, ja, World Cup is falschment is leuk, maar zesde is uh, nou ja, nou ja, dat. Wat is het doel dan straks in, uh, in Sochi? Je was vorig jaar derde, bronzen medaille op twee keer afstanden. Ja, wat kan er dan? Nou, ik ga gewoon weer proberen op het podium te rijden. Op het WK sprint uh, rijd ik gewoon de tweede snelste tijd uh, van dit seizoen van heel de hele wereld. En, uh, ja, het is gewoon weer de goede vormen van het WK. Dan kunnen er leuke dingen gebeuren. Alleen het gat met nummer 2 en 1 is natuurlijk nu nog wel redelijk groot. Ze gaan hard hè? Ja, maar de week voor het WK zat ik uh, een seconde achter Sang En de week later zat ik er op een tiende achter. Dus ja, ik heb gewoon vol, vol goede moed. en uh, ach, ik heb nog twee weken precies. Er kan veel gebeuren. Vorige keer haalde ik het dus in een week een seconde eraf. En nu de uh, 19e, dus nu uh, hoop ik dat ik uh, vier tiende kan overbruggen. Vrolijke tijdje, Oenema vol goede moed op weg naar dat WK-afstanden. We gaan het weer hebben over Roda Feyenoord, 0-1 dus. Feyenoord de matchwinner. U hoorde wedstrijdwinnaar, Pelle de matchwinner. U hoorde net Ronald Koeman al, die zei ook, ja zo'n al dan niet gegeven strafschop. Een bal dan net in, een bal van de lijn. Het zullen die momenten ook zijn waar trainer Ruud Brood... de verliezende trainer zich misschien wel aan vast zal houden. Want Roda staat overigens nog gewoon 16e na deze wedstrijd. Maar we gaan het eerst even over deze wedstrijd met hem hebben. Bas Stichtler dus in gesprek met de verliezende trainer, de trainer van Roda, Ruud Brood. Jullie hebben de laatste thuiswedstrijden vooral in de eerste minuut gedaan. Uh, wat dacht je vandaag? We gaan eens proberen alles in de laatste minuut spannend te maken. Ja, daar leek het zeker op. Uh, nou ja, we kregen ook de kans in de laatste minuut met Nou ja, ja, de tweede helft hebben we uh, natuurlijk gedaan wat we eigenlijk hadden afgesproken. En uh, heb je ook wat geluk nodig. Zowel de kans die Feyenoord mist, maar ik denk dat de baas van de tweede helft... hebben we zeker een uh, doelpunt moeten verdienen. Maar... De eerste helft bij niet thuis hoor. Nee, omdat er veel mensen in de bal gingen spelen. Met name op de linkerkant en op de rechterkant. En dan, uh, ja, dan heb je moeite tegen 1 tegen 1 duels met schaken. Maar daarvoor was Feyenoord ook niet bij macht, hoor eerlijk gezegd. Maar dan hebben ze wel een spits die kan scoren. Maar we hadden niet de controle wat we graag wilden. In de tweede helft was dat wel. En ja, dan zei ik al, dan hebben we aanvallend gespeeld. De Feyenoord vanuit de omschakeling. En dan moet je een beetje geholpen worden, vind ik, na een kwartier. We zitten uh, in jullie... Optiek twee cruciale momenten in de tweede helft. Het eerste is dat er geen strafschop komt. als Malki ondersteboven wordt gehaald door Martis. Indy. wat is jouw lezing? Nou, wat ik heb begrepen, uh, dat het heel duidelijk te zien is. Maar ik zat al vanaf de kant, want wij konden het wel goed zien. dat Malki die wil uithalen en, en zijn standbeen wordt ja, totaal geblokkeerd. En die grensrechter, uh, als je zeg maar wel de bal van de lijn kan zien, al dan niet. Ja, dit is gewoon een strafschop. En, de scheidsrechter gaf ons ook aan van ja, ik kan het niet zien. Ja. En, en dat hebben wij de hele tijd met Roda. Ja, want het tweede moment, dat geef je zelf al aan, is in de slotfase die bal wel of niet over de lijn. Is dat je frustratie? Dat je het gevoel hebt dat ze zeg maar, telkens net die dingen wel zien die in jullie nadeel zijn... en die dingen niet zien die in jullie voordeel zouden kunnen zijn? Nou, dat is wel een frustratie, want we hebben hard, hard gewerkt. Uh, het is frustrerend dat je verliest. Maar dan word je niet echt geholpen. Uh, onze aanvoerder uh, krijgt al vrij snel geel, omdat hij daar uh, iets over zegt. En als je het andersom ziet, sommige gele kaarten. Maar dat is dan uh, al sinds ik speelde het voordeel van een topclub. Maar dit zijn momenten, uh, wederom, dat ik denk, ja, kom op, dit is een 100% strafschop. Daar valt niet over te discussiëren. Ja, en dan verschuilt men zich. Ja, dat, uh, dat is de frustratie die, uh, ja, die we al een tijdje hebben. Alleen de rode kaart ontbrak neemt niet weg dat we ook de kansen zelf moeten benutten. Een laatste moment, een laatste minuut. Daar, daar moet je volle bak uithalen, uit de draai. oké, okay. nee, maar ik, ik vind dit soort momenten... Ja, je weet hoe dat werkt. Andersom, we hebben een strafstap gehad in de Kuip. Deze had ook zo uh, andersom uh, op de stip gegaan. Radio 1, het NOS-journaal. Half vier geweest, de halfmunt met Mark Visser. Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela heeft het ziekenhuis verlaten en is weer thuis. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse regering bekendgemaakt. Gisteren werd de 94-jarige Mandela opgenomen voor een routinebehandeling. Mandela kampt al jaren met een zwakke gezondheid. Eind vorig jaar lag hij drie weken lang in het ziekenhuis... vanwege een longontsteking en galstenen. In Beieren is een Nederlandse dubbeldeksbus uitgebrand. De 60 inzittenden konden tijdig het voertuig verlaten...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 Maar toch vindt hij de huidige WW-duur van maximaal drie jaar aan de lange kant. En vanochtend meldde Nu.nl al dat PvdA-voorzitter Spekman verwacht... dat de regeringsplannen om de WW-duur te verkorten zullen worden afgezwakt. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Twee minuten over half vier, Er gaat zo weer gevoetbald worden, geschaatst. Maar we gaan het ook eerst even hebben over honkbal. Want u zult het ongetwijfeld gehoord hebben. De Nederlandse honkballers verloren voor zijn hart onderuit gaan. 16-4 en 7, innings werd er van Japan verloren. We hebben nu contact met Robert Eenhoorn, de technisch directeur... bij de Honk Honkbalbond en bij dit toernooi ook de assistentcoach. Um, Robert Eenhoorn, de, de wedstrijd begon en eigenlijk al heel snel was er een soort gevoel... als je zat te kijken, tenminste vanaf hier, van oh jee, wat gebeurt er. Was dat bij jullie ook een beetje zo? Nee, niet met Koordemans op de heuvel. Ik bedoel, inderdaad, de tweede bal lag gelijk over het hek heen en kwam daarna nog de inning uit. En ja, met Koordemans en zijn ervaring hoop je dat hij dan zich uiteindelijk wel zettelt in de wedstrijd. Maar dat was dit keer niet het geval. Nee, Japan, daar hoeven we niks over te vellen, ongelooflijk sterk. Toch, de uitslag is hier hard aangekomen in Nederland. Bij jullie ook, Is de manier waarop de nederlaag kwam, is dat hard aangekomen? Nou ja, goed. Een nederlaag is een nederlaag en uh, het is natuurlijk een grote nederlaag. Alles wat we tot nu toe uh, goed hadden gedaan, zeker de laatste wedstrijd tegen Cuba, het pitchen, uh, het slaan, ook het verdedigen, ja, dat ging vandaag mis. Uh, maar desalniettemin uh, hebben we morgen een finale wedstrijd... om toch nog de volgende ronde te halen. Dus we moeten deze maar snel vergeten. Ja, want dat is een bijzonder bijzondere honkbal natuurlijk. Uh, de ene wedstrijd is de andere niet. Morgen weer tegen Cuba. Uh, dan weer een geheel nieuw iets. En uh, die houtkamp onze verslaggever zei... de diepte van onze pitcherstaf... daar moeten we ons een klein beetje zorgen over maken. Voor wie er morgen op de heuvel moet. De, deel je dat met hem? Nee, nee. Maar... <laughs> nee, ben ik niet met NDA's, eens. Want uh, we hebben voor morgen... Uh, hebben we... Vijf, zes uh, sterke werpers uh, die we in, uh, in wedstrijden ook gebruikt hebben, die we gewonnen hebben. En die zijn morgen gewoon allemaal fit. Dus uh, qua pitching uh, hebben we morgen voldoende. Bij de eerste overwinning, wie jullie hebben met 6-2 van Cuba gewonnen... dan is er in Nederland altijd zoiets van hoe is eigenlijk mogelijk dat wij van Cuba kunnen winnen. Maar dat gevoel bij jullie is er toch wel degelijk dat het dus morgen nog een keer kan, hè? Ja, ik geloof dat we nu inmiddels de laatste vier wedstrijden van ze gewonnen hebben. Dus... Uh, er wordt elke keer nog over een stunt gesproken. Ja. Uh, maar goed, als je dat vierkrachten met elkaar doet, dan, uh, dan, dan is het niet meer een stunt, uh, maar is het gewoon een goede overwinning. Maar we weten ook dat Cuba een heel sterk hondballand is, waar je goed tegen zou moeten spelen. En uh, wil je de kans maken om te winnen. Dus, uh, ja goed, morgen weer uh, nieuwe kansen. Iedereen is denk ik van be bewust uh, hoe belangrijk uh, die wedstrijd uh, is. Dus uh, belangrijk dat iedereen eventjes... Uh, ja. ja, eventjes dit verwerkt en uh, morgen weer uh, vol aan de bak. Ja, want daar nog mijn laatste vraag over. Hoe, hoe doe je dat met een sport als honkbal? Dat zijn andere sporten, daar ben je dagen even bezig met zo'n nederlaag. Hier heb je de kans helemaal niet. Neem je daar nog even tijd voor om zoiets te verwerken? Of is het meteen knoppen om, zijn professionals, geen gezeur, morgen Cuba? Nee, ik denk dat we ook jongens hebben die niet anders weten dan dat ze iedere dag moeten spelen. En wedstrijd is natuurlijk ook een wedstrijd op zich. Het honkbal helemaal, omdat je natuurlijk met andere werpers werkt. En werpers die maken ja, toch heel erg veel de dienst uit of je een wedstrijd wint of verliest. Morgen met vijf, zes goede werpers, vol goede moed. Robert Eenhoorn en de honkballers tegen Cuba. Robert, ik dank jou voor dit moment en sterkte in de voorbereiding naar die wedstrijd morgen. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel. Na vandaag hebben we nog acht speelronden te gaan in de Eredivisie. En we gaan die acht speelronden in met een nieuwe koploper. Of het moet wel heel vreemd lopen? Ajax tegen Peksvolle, Ronald van der Gier. En dan doe je ook de 2-0 voorsprong van de Amsterdammers die er nog altijd is. 2,5 minuut, bijna drie, naar rust ook in de Amsterdam Arena. Ajax-Pek Zwolle 2-0. Siktersson en de Jong en een corner van Ajax aanstaande. Ontsnapping aan de linkerkant van Fischer en zijn bal. Vanaf die linkerkant bedoeld voor Ziektersson, wordt uiteindelijk door Zwolle tot corner verwerkt. En dus staat iedereen weer in het strafschopgebied. voor drie Boer. Die corner wordt kort genomen. Fischer en Eriksen uiteindelijk naar Sjeunen net buiten het strafschopgebied. Speelt dan Fischer aan. Nou, Fischer kan schieten. Fischer schiet de bal. Hoog, maar dan ook echt heel hoog over de goal heen. Nou, niet eens eigenlijk. De bal gaat wel heel hoog de lucht in, maar gaat uiteindelijk over de zijlijn. Nou ja, daar kan je nagaan van een mislukt schot. Dit is van Victor Fischer, de deen van Ajax. Die, die bal krijgt Dat zo'n waardig bedoeld ook voor door Schöne. Iedereen denkt dat Schöne, die die bal krijgt... net iets buiten het, op het gebied recht voor de goal van Boer... dat hij in één keer gaat schieten. Maar hij heeft dus deze steekbal in gedachten. Niet helemaal goed beantwoord door Fischer. Maar wat Boer doet vervolgens nu... de doelman van Zwolle is ook niet heel sterk. Speelt de bal vanuit zijn doelgebied over de zijlijn. En dan mag Deli Blind namens Ajax gaan ingooien. Linkerkant aan de zijlijn. Kijkt dus even wat om zich heen. Ziet dat er wat beweging is bij Eriksen. Wat beweging is bij Fischer. Maar het beweegt allemaal naar hem toe. Terwijl hij graag wil dat er iemand in de diepte speelbaar is. Nou, het wordt te jong, dan krijgt blind de bal terug. Is hij één man kwijt? Dat is Joost Broerse. Speelde vervolgens tegen Van Polaan. aan. Hij gaat de bal weer over de zijlijn en dan mag Blind halverwege de helft van Zwolle weer ingooien vanaf de linkerkant. Eriksen speelt de bal weer aan tegen Benson en dan zou Zwolle eruit kunnen komen. Waren het niet dat Klies de bal zomaar weer inlevert bij Ajax. Nou, uiteindelijk heeft Zwolle dan toch de bal te pakken. Verdedigt het via Pluim en is er nu wat ruimte omdat Blind met een strijde was getrokken voor Gravenbeek om te komen over de rechterkant. Zoekt de combinatie met Advic. Advic terug naar Pluim. Pluim zou kunnen schieten, maar het duurt allemaal te lang wordt geblokt door Moi Zander. Afvallende bal is wel weer voor Zwolle. Dat nu probeert aan een aanval te werken. Dat zal wat zorgvuldiger moeten. Nou, wel. Van Polen versneld. Van Polen richting het strafzonegebied. Maar weer het uitgestoken been van Moi Zander. 2-0 na 50 minuten. Utrecht 0-0 RKC. Rust en dan racht naar heel jachtere gaat die kleedkamer. Nou, dat valt nog wel mee. Anderhalve minuut gespeeld. Nog altijd geen doelpunt. Anderhalve minuut gespeeld in de tweede helft. De doelman van RKC, Jeroen Zoet, gooit de bal voor zichzelf neer op de rand van het strafschopgebied. En trapt hem dan de helftop van Utrecht. Bovenop het hoofd trouwens van de linksback van Utrecht. Bulthuis krijgt nog een duwtje van Lieder. Maar die mag wel de ingooi nemen. Gaat dat overlaten aan Lameij. Zo'n 20 meter over de middenlijn. Chevalier. Kreeg nog een smsje in de rust. Chevalier mag je niet zeggen. Het moet een beetje Frans klinken. Chevalier. Hij verspeelt. De bal, maar Lamai mag hem nog een keertje gaan ingooien. En zou dat kunnen doen naar bijvoorbeeld Sander Duits. Dat doet hij inderdaad de rechterkant van het veld. Duits loopt door. Maar Jozef Zoon al voor de pauze gekomen voor de geblesseerde Naya kan er geen vervolg gaan geven. En Utrecht mag dan gaan gooien met Bulthuis. huis Halverwege de eigen helft ongewijzigde teams. Of had ik dat al gezegd? Bulthuis kijkt naar voren toe, richting Moelenga bijvoorbeeld. Op het hoofd van Lamey weer terug op zijn rechtsbackpositie. Dan maakt Braber zich vrij in de middencirkel. Boukari opgejaagd door Van der Madel. Maar nog altijd balbezit voor Boukari. vindt Lamey. Vijf meter over de middenlijn dan de lange bal over de grond. Gespeeld door Lamey, de bedoeling is leader. Maar dat heeft geen succes. Een... Ja, Hoekschop, dat denkt althans Lieder. Omdat de bal als laatste wordt aangeraakt door Van der Horen, Die de bal afschermde, maar die heeft een zetje in de rug gekregen van, van Lieder. En dus mag Ruiter een vrije trap nemen in plaats van de Hoekschop voor RKC. 48 minuten op de klok. Geen doelpunten in Utrecht. 0-0 Utrecht RKC. We gaan weer eens richting het hockeyoranje zwart tegen Bloemendaal. Voor het zover is eerst even de ruststanden van de andere wedstrijden uit de mannenhoofdklasse. Pinoké tegen Schaarweide 0-1. Kampong tegen SCRC 1-0. Rotterdam den Bos 0-0. En voordaan tegen Amsterdam 1-2. Lara HGC werd afgelast. En bij onze live wedstrijd oranje zwart tegen Bloemenaal stond het bij de rust 1-1. Tim Steens. Ja, twee minuten in die tweede helft. En die 1-1-stand staat nog steeds wat scorebord. Hoewel het scheelde niet veel. Want vanaf vanaf het begin, vanaf de begin uh, afslag, zeg maar, nam Bloemenaal ineens een snelle uh, counter richting het doel van Mark Jenskens. Het doel van Oranje zwart. Dus kwam roel Bovendeert. En eens ogen oog met uh, Mark Jennertgens te staan. Maar hij verzuimde om te scoren die rol bovendien. Dat had natuurlijk de 2-1 moeten zijn. Maar uh, ja, met Mark Jennertgens heb ik een van de uitblinkers genoeg van deze wedstrijd. Aan de andere kant, Jaap Stokman doet dat precies hetzelfde. De beide doelmannen, dat zijn echt uh, ja, de uitblinkers van deze wedstrijd, moet ik zeggen. Want uh, zowel Stokman als Jennertgens hebben een aantal uitstekende reddingen gedaan. Vandaar die stand nog steeds 1-1. Want qua kansen had het al drie of vier. 4-4 moeten zijn, maar die keepers die deden dat uitstekend op dit moment. En uh, nu is er een uh, vrij slag voor uh, Oranje-Zwart. Die wordt genomen door Mink van der Weerde. En ik moet zeggen, die 1-1 ruststand zeg maar, dat is wel een beetje een goed beeld van de wedstrijd. Want beide ploegen uh, ja, die houden elkaar goed in evenwicht. Uh, nu Mink van der Weerde met een paal helemaal terug naar uh, de verdediging. En daar staat uh, Robert van der Horst, uh, de teruggekeerde international. Hij was er niet bij op de Champions Trophy in Melbourne. Maar gaat straks wel meedoen met de World Hockey League in Rotterdam. Robert van der Horst nu aan de linkerkant. Is het een van de twee Pakistani. Rizwan speelt de bal naar Bob de Voogd. Die kan helemaal doorgaan aan de linkerkant. Bal op de voet bij een verdediger. Weer een vrije slag voor Oranje-Zwart. Um, die wordt niet genomen. Ja, die moet terug, zegt scheidsrechter Wijsmuller. Nou, een beetje Piet Luttig. Maar goed, hij moet nog een paar meter terug, die Pakistan. En dan, ga je, dan gaat hij de ballen in het spel brengen. Nu Oranje-Zwart met een hoge bal richting de cirkel van Bloemendaal. Maar daar staat Wouter Jolie. Die ruimt uitstekend op. Ja, het is uh, nu bijna vier minuten gespeeld in die tweede helft. En de stand is 1-1. Namelijk nou, eens even schaatsen, Sebastian Timmerman. Uh, met een grote schaatsrijzer in de baan. Maar niet altijd op deze afstand. Hè? Martina Sablikova, wel winnares van het Olympisch brons op de 1500 meter. Daar zijn we mee bezig. Sablikova rijdt tegen Lotte van Beek. Sablikova raadt trouwens niet goed in orde. Last van de rug nog altijd. Gisteren slechts derde, uh, zesde op de drie kilometer. En dat is Sablikova onwaardig. Lotte van Beek strijdt om een ticket voor het wereldkampioenschap afstanden in Sochi op de 1500 meter. Die tickets er zijn er nog twee te vergeven. Wust is al zeker worden vergeven op basis van de race van vandaag. De snelste Nederlandse bal. Wust gaat daar naartoe. En dan de Wereldbekerwedstrijden die in 2013 zijn verreden. In dat klassementje staat Van Beek er niet goed voor. Dus moet ze de snelste Nederlandse worden van vandaag sneller dan uh, Valkenburg, De Vries en haar ploeggenote Marit Leenstraal. Tot nu toe is Lotte van Beek snel onderweg hoor. Want zojuist na 700 meter had ze ver weg de snelste doorkomsttijd. In de wetenschap dat de snelste tijd uh, tot op, de, op dit moment is gereden door een Canadese Kayleigh Christ 1'56'97. Dat was waar een persoonlijk record. Zie je niet vaak dat een Canadese op een baan als Heerenveen een persoonlijk record rijdt. Nog één rondje voor Lotte van Beek ondertussen. En zij is met 1'24'82 nog wel sneller dan Quest was in uh, uh, twee ritten hier voorafgaand. Maar het verschil loopt ziender terug. Het rondje was ook uh, niet zo heel erg snel meer voor Lotte van Beek. Op de kruising valt ze ook stil. Sablikova komt richting uh, Lotte van Beek toegereden. Maar Sablikova heeft de laatste buitenbocht. Dat is in haar nadeel natuurlijk van Beek door de laatste binnenbocht heen. Hoeveel uh, kan ze nog overhouden in die laatste ronde waar de verzuring natuurlijk toeslaat. Maar ze gaat in ieder geval wel de rit winnen van Sablikova. E56 97 is de tijd. Daar komt ze maar nog net onder 1,56-58. Lotte van Beek moet nu gaan afwachten wat de andere dames doen. Maar 1,56-58 is in ieder geval voor haar een persoonlijk record. Dus dat heeft Lotte van Beek goed gedaan. Ajax tegen Pex Holler, wanneer valt de derde voor Ajax Ronald? Dat vragen de mensen in de arena zich ook af. Of komt de eerste van Zwolle eraan? Dat is nog altijd 2-0. daar nu met enige gevaar namens Zwolle... in de buurt van het strafstopgebied van Ajax. Maar uiteindelijk de bal die hij op Hatsjante geeft... het is buitenspel. Twee kansen geweest voor Ajax. Siktersson goed weggestuurd door de Eriksen. Vanaf de linkerkant het strafstopgebied in. Goed schot ook, maar redding met de voet van Diederik Boer. En Boer was ook goed op een 1-op-1 situatie... met de Eriksen ook ontsnapt aan alle verdedigers van Zwolle. Maar uiteindelijk die 1-op-1 situatie... Gewonnen door de doelman van Peck Zwolle. Ajax weer met het balbezit. Schöne die net weg was aan de rechterkant. een totaal mislukte paas gaf. Zoals we wel meer zien mislukken eigenlijk bij Ajax. Maar uh, Zwolle kijkt er eigenlijk naar. Soms applaudisseert het uh, misschien wel denkbeeldig voor wat de Amsterdammers doen. En probeert in elk geval Zwolle dus de schade beperkt te houden. En Ajax ja, spant zich eigenlijk ook niet bovenmatig in. En zo zit iedereen een beetje te kijken naar wat geschuif hier op het veld. Is het zeker niet spectaculair. Maar ja, Ajax is aan het einde van de rit wel gewoon de lachende ploeg. Want staat aan kop van de Eredivisie. Want die overwinning, ja, dan moeten wel hele gekke dingen gebeuren. Wil die nog in gevaar komen? 2-0 is het. Als Zwolle nu wel een keer de bal verovert, Omdat Ajax natuurlijk bij die 2-0 voorsprong en weinig tegenstand wat nonchalance toont. Zwolle heeft zwaar even de bal bezit op de helft van de Amsterdammers. Dus 2-0 na 57 minuten. We gaan weer schaatsen. En we zijn altijd blij als iedereen Wust in de baan is, Sebastian. Wat is ze goed? Wat is ze goed? Dit uh, seizoen. Zeker het tweede deel van het seizoen. Je zou bijna vergeten dat Wust in deel 1 ziek was. En in november en december nauwelijks wedstrijden kon rijden. Maar wat sloeg ze terug? Voor de vierde keer werd ze allround. En gisteren reed ze een dijk van een baanrecord in Tialf op de 3 kilometer. Ze is al zeker van deelname op de 1500 meter. Aan de WK afstanden. Dus staat er voor haar alleen maar prestige op het spel: 25 59 is de openingstijd. Dat is gelijk aan het barecord. kan me best voorstellen hoor, dat Wust vandaag allemaal een barecord wil rijden. Ze genoot gisteren van de ambiance in het uitverkochte 10-half. zit weer nokkie-nokkie vol voor deze laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Ze rijdt tegen Lobisheva, maar ze heeft eigenlijk geen tegenstandster. Want na 700 meter is het verschil enorm in het voordeel van Irene Wust. 53, 94 is de doorkomsttijd. Dan ligt ze nu zo'n dikke 2-tiende boven het barecord haar eigen barenkor, dat ze reed bij het WK Allround van 2007, 1'54, 05. Snelste tijd trouwens ook ooit gereden buiten de banen van Salt Lake City in Calgary. Wust door de binnenbocht heen, technisch ziet het er nog altijd goed uit. En dan is ze op weg naar de bel, naar de 1100 meter. Hier had Lotte van Beek 1'24, 82. Het verschil is meer dan een seconde, 1'23, 65. Voor Irene Wüst vrees wel dat het barenkor er niet in zit, want dat verschil wordt alleen maar groter en groter en heeft ...heeft dadelijk in de laatste ronde waarin ze nu rijdt... ...ook de laatste buitenbocht voor de laatste keer langs Gerard Kemkes. En dan die uh, laatste buitenbocht toe waar het publiek haar uh, voortschreeuwt... ...waar je alle uh, flitsers ziet knipperen van de mensen die de foto's nemen... ...van de beste Nederlandse schaatser die er is op dit moment. Iedereen Wust gaat de rit afgetekend winnen. Komt nog in de buurt toch nog van dat bare record? Nee, dat zit er niet in. Maar 1'54'67 is wel een tijd van een tijd. Afgetekend de snelste Wust op de eerste plaats... Lotte van Beek zakt naar plaats 2. Twee ritten nog te rijden. Utrecht zal toch echt rekenen op drie punten vandaag thuis tegen RKC. niet meer? Ja, we hebben deze stand van 0-0. Na tien minuten spelen in de tweede helft... begint RKC vermoedelijk steeds meer te geloven in een puntje op bezoek in de Galgenwaard. Mulenga zojuist nog gezien, maar de bal tussen de benen gepakt. Bij toeval denk ik een beetje. Door zoet eindelijk weer eens een moment van dreiging. Misschien nu Bukari kan aannemen in het strafschopgebied van FC Utrecht. probeert weg te draaien bij Van de Manel die de bal als laatste aanraakt. En dat levert RKC dan de vijfde corner op van deze wedstrijd. We houden dus dat moment met Moulenga weggestuurd aan de linkerkant een minuut geleden. Heel weinig dreiging bij de ploeg hebben. Heel veel moeite om tot fatsoenlijk aanvalspel te komen. Er is veel balverlies, weinig overleg bij RKC, bij FC Utrecht. En nu heeft de Duits zich gemeld voor de corner. Overigens is er ook geblesseerd vanaf gegaan bij RKC. Al eerder iemand Naya zien vertrekken. Lamé vervangen door Ramos. En sinds dat moment, een minuut of vijf geleden, staat Cuco Martina rechtsbackpositie. Daar is de hoekschop van Jozefzoon van RKC. Bij de penalty stip weggehaald door Duplan, maar opgepakt door Van Peppen namens RKC en Cuco Martina dan. Die geen enkel risico neemt met een bal vooruit. Maar hij gaat terug naar Jeroen Zoet. 57 minuten bijna gespeeld. Utrecht HC nog steeds 0-0. We gaan weer schaatsen, Sebastian Timmerman. Want de koek is nog niet op, hè? Het gaat weer om de tickets. De tickets voor het WK in Sochi. Daar strijden Diana Valkenburg en Linda de Vries. Nog voor op deze 1500 meter. Moeten dus sneller zijn allebei dan Lotte van Beek. Maar ja, eentje gaat natuurlijk sowieso verliezen van de ander. Dus één winnares komt eruit deze rit. En die moet dan sowieso nog... We gaan afwachten wat Marit Leenstra doet in de laatste rit. De opening was in het voordeel van Linda de Vries. 25-96 voor de ploegenoten van Irene Wust, Die met haar 1-54-67 dus bovenaan staat. En dat is trouwens de derde tijd ooit gereden hier in Tiaf... naar haar eigen record En de tijd ooit gereden door Annie Vriesinger. Zo goed dus. Was die tijd, is die tijd van Irene Wust. De duel tussen de Vries en Valkenburg is 700 meter onderweg. En Diana Valkenburg komt terug. Even een missetje bij Linda de Vries bij het insturen van de binnenbocht, waardoor ze ook snelheid verliest... Uh, in het verdere verloop, als het ware, van die binnenbocht. Ze verslaagt er ook niet echt in om uh, goed uit te versnellen de kruising op. En dat is allemaal in het voordeel van Diana Valkenburg... die op de kruising al uh, dichter en dichterbij kwam... en halverwege de volgende bocht, waar Valkenburg nu binnen rijdt... en de Vries buiten rijdt. Uh, de, het verschil heeft overbrugd en nu de leiding stevig in handen heeft... in deze rit, als ze de laatste ronde ingaan. Diana Valkenburg, 30-0 voor haar in de ronde. Vier sneller dan Linda de Vries, 1-24-7. 77 betekent dat ze ook nog sneller is dan Lotte van Beek. Dat moet ze zijn. Maar nu gaat het bij Valkenburg ook een beetje mis bij het oprijden van de kruising. Waar haar linkerbeen als het ware een beetje wegglipte, Waardoor ze dus ook weer snelheid verliest. En waardoor Linda de Vries nu weer dichterbij kan komen in deze slotronde 1-56-58. Dat is als het ware de richtheid voor deze dames. De Vries komt weer terug. De Vries is er langs. De Vries is er langs. Langs Valkenburg. Meestal ook sneller dan Lotte van Beek. Dat gaat ze niet doen. Het blijft in het voordeel van Lotte van. Van Beek, de Vries, de vierde tijd voorlopig. Diana Valkenburg, de zesde tijd. Voor Lotte van Beek gaat het er steeds beter uitzien. En een van deze dames, Valkenburg en de Vries, moet straks hopen dat het wereldbekerklassement in hun voordeel uitvalt. Eén rit nog te gaan. De Wust staat aan de leiding. Van Beek tweede. En Kaylee Chris staat Canada nog altijd op de derde plaats. Zo dadelijk. Marit Leen staat tegen Christine Nesbit. Zoveel punten laten liggen en dan ben je na 26 speelrondes toch gewoon koploper. Ajax tegen Pex Wolle, Ronald. Uh, is dat niet een beetje in het verhaal van de afgelopen twee jaar, van? Ja. Uh, nog 27 minuten. Het is inderdaad 2-0 voor Ajax tegen Pex Zwolle. En daarmee, als we, die stand ook na 90 minuten nog op het bord staat... of in elk geval in het voordeel van Ajax is... Dat, dan is Ajax inderdaad koploper en is het de grote winnaar van dit weekend. Het staat op 2-0. Siktoesson en de Jong doelpunten in de 19e en 26e minuut gemaakt. We zitten inmiddels in de 63e minuut. En weinig notities op het blad. Ja, weinig dingen waarvan ik zeg, nou, die moeten we nu eens... Met de luisteraars gaan delen. Corner van Eriksen gezien, die uh, nou werd, ja, wat, wat, wat Fischer eigenlijk wilde... ...bij de eerste paal doorkoppen of schampen. Ik weet niet wat hij wilde, maar hij kopte de bal zo in één keer de tribune in. Nou ja, dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die, uh, die gebeuren. 61% balbezit voor Ajax. Het restant dus voor Zwolle. Dat geeft het verschil wel aan in deze wedstrijd. Ajax freewield eigenlijk tegen de tegenstander... Uh, ...die zich misschien al aan het richten is op uh, de wedstrijd... ...die volgende week uh, moet uh, gespeeld worden. Tegen Roda, dat is een directe concurrent. Geen kaarten oplopen... Geen schade oplopen en de schade hier vooral beperkt houden. Valpoort is bij Pek ingebracht voor Benson. Nou, die heeft werkelijk, behalve een keer over een bal heen trappen in aanval het op zich niets kunnen brengen. En Ajax heeft nu het balbezit. Het publiek hier in Amsterdam wil eigenlijk meer doelpunten zien. En ja, dat is Ajax misschien ook wel verplicht. nu in aardig schot. Niet meer dan dat, want het gaat hoog over de goal van Boer. Het is van Eriksen, het blijft gewoon 2-0. En daarmee is er voor Ajax niets aan de hand. Het is 1500 meter, het is Nesbit en het is dus Sebastian Timmerman. Eh, Nesbit, de wereldkampioene, verdedigt haar titel straks in Sochi tegen Marit Leenstra... ...die dus ook strijdt om naar Sochi toe te mogen. Eerste duel op de baan voordat we gaan rekenen dadelijk met die World Cup punten. En we kijken vooral dus ook naar de tijd van Lotte van Beek, die tweede staat achter Irene Wust. Leenstra moet sneller zijn dan haar ploegenoten, dan is ze sowieso zeker van deelname daar aan Sochi. Maar Leenstra ligt voorlopig behoorlijk achter ten opzichte van Christine Nesbit, ...die een, seizoen, ja, een beetje een zovallig seizoen doormaakt... En na 700 meter een honderdste van een seconde sneller is dan Irene Wust. In de rondetijd was ze wel twee tiende langzamer. Op de kruising heeft Nesbitt ondertussen een voorsprong van toch zo'n 25 meter ten opzichte van Marit Leenstra. Leenstra heeft nu wel het voordeel van de binnenbocht. Lijkt wat beter in haar ritme te komen in deze tweede volle ronde van de 1500 meter. Is ook dichterbij gekomen inderdaad bij Christine Nesbitt als ze op weg zijn naar de bel voor de laatste ronde. Daar komt Nesbitt door in 1-24-27. Inmiddels langzamer dan Wust. De rondetijd voor uh, Marit Leenstra. Dan uh, de ronde van Nesbit. Maar nu valt Leenstra enorm stil zeg, in uh, de binnenbocht. Oei, oei, oei. Daar verliezen heel veel snelheid. Waardoor Nesbit er alweer uh, dicht op de uit zit. En Nesbit aan het einde van de kruising ernaast zit. Dit ziet er dan niet zo goed uit voor Marit Leenstra. Die er net uh, nog wel ietsje sneller was dan uh, Lotte van Beek. De laatste bocht doorworstelt werkelijk. Maar Nesbit heeft het ook niet gemakkelijk meer. Irene Wust gaat, denk ik, deze 1500 meter winnen. Zoveel is wel duidelijk. Dat doet Wust inderdaad. Want Nesbit verliest... Veel te veel in de slotronde. Leenstra verliest ook veel te veel in de slotronde ten opzichte van Lotte van Beek. Wust wint de 1500 meter. Lotte van Beek gaat sowieso uh, ook naar het WK. Op basis, van, uh, de, op basis van het feit dat zij de snelste Nederlandse is van vandaag. En dan gaan we eens even heel snel rekenen wie hoeveel punten krijgt. Leenstra wordt achtste, krijgt 36 punten. Nou, ik had een zeven voor wiskunde. Maar volgens mij heb ik het wel goed gerekend dat uh, Diana Valkenburg dan als laatste rijster erbij gaat komen voor de WK afstand op de 1500 meter dat Wust van Beek en Valkenburg dus de drie Nederlandse vrouwen gaan worden die daar gaan rijden namens Nederland en dat Leenstra en Linda de Vries dus buiten de boot gaan vallen. Sebastien Timmerman, commentator, met een B-pakket. Goed, dan um, <laughs> gaan we het <laughs> nog even hebben over uh, Shortwack, het WK in de Debrecen, Want de Nederlandse mannen zijn daar zojuist derde geworden op de relay. Net daarvoor een, uh, was er een uh, vierde plaats voor de Nederlandse vrouw. Zij dus net niet op het podium. Brons voor de mannen. Uh, Ragnar Niemey, ik weet niet of jij uh, wiskunde je pakket hebt. Maar met 0-0 is dat ook niet zo nodig, hè? Dat was mijn allerzwakste <laughs> vak van alles. Ik mocht ooit een keertje over, als ik zou zeggen... nooit meer met wiskunde en natuurkunde in de slag te gaan. 64 minuten op de klok. 0-0, dat snapt iedereen. En het wordt er alleen maar erger op. Het is een saaie middag. Het weer werkt ook niet mee. Grijs wolkenpak boven het stadion. En Bukari neemt de bal nu met de hand hoogte van de middenlijn. En uh, ja, ontsnapt voor de zoveelste keer. Dit is weliswaar niet zwaar genoeg, maar aan een tweede gele kaart. Hij is al een aantal keren in de buurt geweest van een tweede Prent. zou betekenen dat hij er vanaf zou moeten, want hij kreeg de enige kaart tot nu toe in de wedstrijd. Ingooi voor Utrecht als Ramos handelend moet optreden in de buurt van zijn eigen hoekvlag aan de rechterkant van het veld. Duplan voor Utrecht heeft uh, ingegooid. Geeft ook de voorzet, Moelenga. En dan van de gun, maar Moelenga wordt toch echt even aan zijn shirtje getrokken. Boosheid ook bij Van der Gun, die kijkt smeekend naar Erik Braamhaar. En zo hebben we eindelijk weer een moment van enige opwinding in Utrecht. Dit zijn de momenten waar het publiek het van moet hebben. Trap van Zoet meteen weer richting Torenstra, die is zijn mannetje kwijt. Drost tegenover een Torenstra met binnenkantje Wreef rechts, maar dat lukt niet. Poging wordt gestopt door Drost. Duplan nog wel op de flank aan de rechterkant Utrecht... Raakt de bal kwijt in duel met Sander Duits. verstrikt zich eigenlijk in zijn eigen actie. KC neemt over ter hoogte van de middenlijn. Handig wegdraaien van Lieder bij Buitens. Dat zien we toch niet zo vaak. Chevalier aan de linkerkant houdt de bal binnen. Gaat naar de achterlijn. Komt dan van de Madel tegen. Wil zelf schieten in de korte hoek. En dat is een goed schot. Maar daar ligt Robin Ruiter, die niet zijn beste wedstrijd voor Utrecht keept. Maar nu zit hij er uitstekend bij. Na 65 minuten hij voorkomt dat RKC de voorsprong pakt in de Galgenwaard. Want iedereen snapt, het is nog steeds 0-0. Ja wil ook wat bloemen dat, Tim. 17 minuten nog in de tweede helft, nog steeds 1-1. Beide ploegen hebben een enorme kans gehad. Een tweede strafcorner voor Oranje Zwart, door Mink van der Weerde, Maar die werd, ging via Jaap Stokman, tot zijn eigen verbazing, via zijn klomp tegen de lat en Tim Janniske die op de lijn stond, die keek die bal naar boven en die zag wat gebeurt er nou, maar die ging via de lat weer het veld in, dus het was geen doelpunt even later kreeg Bloemendaal een tweede strafcorner, weer Chris Cirello. de Australiër op de kop van de cirkel, maar die bal werd helaas niet gestopt voor door Nick Meijer, dus Giurello kon niet gaan pushen, en zo bleef het 1-1 en die stand staat nog steeds op het scorebord met nog 16 minuten te spelen, nu Bloemendaal via Wouter Jolie met een lange paas richting Ronald Brouwer, maar die komt niet goed aan en Robert van der Horst kan overnemen en zo gaat Oranje-Zwart weer op zoek naar de 2-1, maar voorlopig is het hier in Eindhoven nog 1-1. Gaan we weer terug naar Ronald van der Geer, Ajax tegen Pex 14 scharen heeft Valpoort nodig om Blind te omzeilen. En dan bij de 14e schaar denkt Blind, het is genoeg zo. Steek even mijn been uit, ik neem die bal mee. En Ajax verdedigt uit, kodder gezicht eigenlijk. 70 minuten gespeeld, 2-0 voorsprong voor Ajax nog altijd. In deze wedstrijd stand hij bij rust, al ver voor rust eigenlijk al was bereikt. En Ajax dat nog wel probeert zo aan te dringen. In de tweede helft nog in de buurt van Diedrich Boer is geweest. Ik vind het eigenlijk wel, uh, wel goed zo. Hoewel Frank de Boer wel een frisse aanvaller heeft uh, gebracht, heeft Boerrichter in het veld gebracht. Ziekte zonder eraf. Wat uh, omzettingen binnen de Ajax 11. De jong is nu de spits. En Schöne, zakt een uh, linie, speelt nu dus uh, op het middenveld. Kijken of er op deze manier nog een doelpunt gemaakt kan worden. Want dat is eigenlijk waar men hier in de koude arena een beetje naar snakt. Een doelpunt, eventjes een moment van juichen. En misschien toch wel de bevestiging van... Nou ja, ook in de tweede helft verdienen we het in elk geval... om uh, uiteindelijk uh, de koploper van de Eredivisie te zijn. Het heeft ook te maken met uh, Pex Wolle, dat uh, werkelijk geen vuist kan en wil maken. Echt uh, ondermaat speelt. Je ziet gewoon, van nou ja, bij rust is dat eigenlijk al opgegeven. Zo heel af en toe proberen ze eruit te komen. Maar dan is dat met een mannetje of twee, drie... Niet niet meer dan dat. Vooral achterin die restverdediging in orde houden. Geen schade oplopen. En eigenlijk maar accepteren dat er vandaag gewoon niks in zit... in de Amsterdam Arena. Ajax staat op een 2-0 voorsprong. Nog 19 minuten. En wat mij betreft mag de kachel hier aan. Mm, dat is goed, want we gaan het ook over wintersport hebben. Namelijk de Oostenrijkse skier Marcel Hirscher... heeft zich naar de eerste manche van de wereldbekerwedstrijd... in de Sloveense plaats Kranjka Gora... verzekerd van de in de Slalom. Neureuters, een Duitse concurrent, viel uit... en geen enkele skier kan Hirscher nog in punten achterhalen... Je won vorig jaar de Algemene Wereldbeker en leidt nu ook in dat klassement. En Kiki Bertens is in de tweede ronde van het tennis toernooi van Indian Wells uitgeschakeld. Ze verloor kansloos met 6-1 en 6-4 van de Duitse Mona Bartel. Rafael Nadal was in de openingsronde te sterk voor de Amerikaanse Ryan Harrison, 7-6-6-2. En het was voor de Spanjaard de eerste wedstrijd op hardcourt sinds een knieblessure. En de Keniaanse atleet Edwin Kipiego heeft de City Pier City-loop gewonnen. Hij legde de halve marathon door het koude en winnerige Den Haag Schevening af in een tijd die net boven het uur lag. Michel Butter kwam als eerste Nederlander over de finish op de elfde plaats met 1 uur en 2. 2 minuten en 25 uh, uh, seconden toonde hij vormbehoud... voor het marathon bij de WK Atletiek. En motorcoster Jeffrey Herlings heeft de grote prijs van Thailand... in de MX2-klasse gewonnen. 18-jarige wereldkampioen was in Shirasha... Onaanvolgbaar voor zijn concurrenten. Herlings won uh, vorige week in Qatar ook al uh, daar de wedstrijd. En leidt in de titelstrijd met het volle pond van 100 punten. Glenn Kolonoff eindigde op de zevende plaats. En bezet in het WK-klassement de vijfde plek. We gaan er even uit voor het journaal van 4 uur. Utrecht RKC 0-0, ajax Peck 2-0, Roda Feyenoord afgelopen 0-1. de line, op 1